بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. vandaag gaan we over de voorwaarden van geldigheid van de mamon. dus wanneer ben je mamon? wanneer staat van achter de Hij zegt salatu uh, Salat al De voorwaarden van geldigheid van het gebed van de ma'mo uh, zijn vijf. De, uh, de eerste voorwaarde is al iktida Wat betekent al iqtida of volgen? Dat betekent uh, dat je anderen volgt in het gebed. Dus diegene leidt je. En hierin de imam leidt jou en jij volgt de imam. En hoe ontstaat dit als jij je intentie doet? Intentie dat je hem volgt. Daar gaat het om. Je doet de intentie, ik volg deze imam. Dus, en uh, hoe leggen we dat uit? Als iemand je vraagt, dat ga je nu doen, zeg je, ik ga achter de imam bidden, ik ga hem volgen. En uh, dat zijn gebed dus van de mamoem verbonden is aan het gebed van de imam. Ja, dus jouw gebed is verbonden met het gebed van de imam. En dan draagt de imam de fatiha, het reciteren van de fatiha voor je. Dan is de fard van het reciteren van de fatiha alleen op de imam. Niet op jou. Als je achter de imam bidt, dan wordt het reciteren van de fatiha op de imam. Niet op jou. Maar het is sunnah voor jou om het ook te reciteren In stille gebeden. Dus gebeden die stil uh, worden gereisiterd. Maar in luide gebeden is het macro om mee te reciteren, Of het nou Fethiha is of andere Sura. Want uh, je bent opgedragen om te luisteren. Oké, okay, stel je voor je zou niet reciteren in het gebed, in het stille gebed. Als je achter die imam bidt. Dan is je gebed geldig. En je hoeft ook geen sejoed te doen. Want het is geen fad op jou. Om Fatiha te registreren. Maar vast door de imam. Dus als, als je de intentie doet. Dat je de imam volgt. Dan vervalt voor jou het registreren van de Fatiha. En de fouten die je maakt. Sejuud Sehu. Dus niet de pilaren. Maar gewoon de sunan. De acht sunan. Mu'akada. Als je die niet doet. Sehu. Euh, dus onbewust, dan hoef je geen Suzut zelf te doen, maar de imam die verbetert dat voor jou. Oké, hij zegt als je als je achter de imam bidt. Maar je hebt niet de intentie om achter hem te bidden. Ja. Dan is jouw gebed geldig. Wanneer is dit geldig? Als jij... Uh, je hebt niet de intentie om, om achter de imam te bidden. Niet dat je dat van tevoren hebt gedaan. Maar. Je bent het gebed ingegaan. Zonder die intentie. Ja. En later... Doe je de intentie van. Ik wil achter hem bidden. Dan is je gebed ongeldig. Oké. Okay, dan zegt de segle azhari. Hij zegt. En hieruit kun je begrijpen. Dat. Als je de imam zou. Uh, volgen in zijn bewegingen zonder de intentie te hebben om hem te volgen, en jouw gebed uh, verricht je zoals te hoort, zonder uh, falahide achterwege te laten of uh, Sunan akeda, dan is jouw gebed gewoon geldig. Hij zegt dus, en dit is die met elefant: Moferit bidden, alleen bidden, maar in de rij, dus je bidt met de intentie. Dat je alleen bidt. Je, je, je, je bent niet Ma'moem. Je doet niet de intentie van Ma'moem. Maar je volgt de Imam. Of niet, je volgt. Je komt overeen. Jouw bewegingen in het gebed komen overeen. Met de bewegingen van de Imam. Ja? Komen overeen met de beweging van de Imam. Maar je hebt niet de intentie om zijn Ma'moem te zijn. Dan is jouw gebed en. Met de voorwaarde dat je alle verraaien van het gebed toepast in de Sunan Mu'akada. Dan is jouw gebed gewoon geldig. Bijvoorbeeld een zuster die zit in een lezing. ja, Of met zusters. En dan staan die zusters op en dan gaan ze jamaa bidden. En zij gelooft van ik kan niet in jamaa bidden want een vrouw mag niet lijden. Alhamdulillah. Vrouwen mag niet lijden en uh, er bestaat geen jamaa voor vrouwen. Maar je weet als je niet zou bidden dat die mensen problemen voor je maken. Ja, van een beetje niet. Uh, uh, dan zegt hij tegen ik ben Medic, Je zegt tegen jou. ja, maar je moet de profeet volgen. Iemand medik met zei: als de hadith sachie is, dan moet je. Dan, uh, moet je, uh, dan is het met hebben en. Uh, van iedereen wordt genomen en, en uh, niet genomen behalve van de eigenaar of diegene die in dit graf ligt. Dus met andere woorden, de profeet sallallahu wa sallam. En dat ze het moeilijk gaan maken en stress voor niks. En dat je dan gewoon met bid in de rij, maar zonder intentie van ma'amun. Maar voor jezelf. Je bidt voor jezelf. Dan is dat geldig zolang je uh, correct bidt. En hij zegt hier, uh, en dit gebeurt vaak bij diegene uh, die weet dat de imam niet een geldige imam is. En hij vreest voor zichzelf als hij alleen zou bidden. Ja, dus je vreest als je alleen bidt, dat mensen gaan zeggen van, waarom kom je niet? Of je wordt vervolgd, of uh, je, je, je imam gaat helemaal naar beneden als je niet jamaa weet, dat soort zaken. Je, je loopt schade. In ieder geval, als je niet in die rij gaat dit. Bijvoorbeeld, dus je bent in het dorp en de enige imam is. een hoogmoedige imam. Ja? Of imam die. Uh, niet zo normaal. houdt met. Uh, shorro van het gebed. Ja? Dat bijzonder taara boeit niet. En dat soort zaken. Dus gewoon, een imam, jij weet van hem, hij is niet geldig als imam. Of hij is ongelovig. Ja? Bijvoorbeeld. Uh, hij gelooft uh, gewoon in, in, in echt uh, wat je islam uh, ongeldig maakt. Bijvoorbeeld hij spot met Allah of hij spot met de profeet. Of hij, uh, hij doet tekvier op, uh, op de sahaba bijvoorbeeld. Met salafida. Gewoon koffer. Hij gelooft in koffer. Uh, zo'n broeder, hij sprak met zo'n jongen, hij zegt zich voor als moslim. Ja, ik ben moslim, ja, geloof in profeet Mohammed, ja. Maar hij zei, ik geloof ook in andere profeeten dan profeet. Wat is dat voor onzin? Bahai, hij was Bahai. Ik geloof dat er zo'n man is gekomen, dat dat hij ook een profeet is, ma'z'Allah. Dat soort, je komt in een dorp, in een streek, ergens. Die imam, hij mag gewoon niet als imam leiden. Ongeldig. Wat doe je dan? Hé, ben dan, wat doe je dan? Daarvoor is deze situatie. En hij zegt, dit wordt ook gedaan door Al-Bida. Al-Bida doen dit ook, zegt hij? En daarmee doet hij waarfiat. Want zij bidden niet alleen achter Maasom imam imam. Ook de imam, 12 de imam. zegt pas als 12 de imam, komt, dan pas kunnen we achter hem bidden. Zij doen dat ook niet. اوكي مد إمام إنتان سهابه ضد هاي إمام إيث مد إمام إنتان سهابه ضد هاي إمام إيث دعو علماء زاب هيروفر في الخلط أم إمام الأبي الأزاري أستريك داروفر هذه لا يشترط في صحة إماماته لية الإمامة وهو كذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته hij zegt, de imam, het is geen voorwaarde voor de imam, dat hij intentie heeft dat hij imam is. Grijpen jullie dat? En dus iemand zit alleen te bidden, een man, hij zit alleen te bidden. Ergens op school, bijvoorbeeld dit gebe, gebeurt vaak op scholen. Of in uh, gebieden waar hij kan reizen. Bijvoorbeeld Texas. John, of... Dan bidt er één persoon. En dan komt iemand die schrijft aan achter hem. Of een vrouw bijvoorbeeld, die gaat achter hem staan. En hij weet het niet. En hij, hij bidt als imam. Ah, nee, hij uh, denkt, uh, ik bid alleen. Moet hij de intentie hebben dat hij imam is of niet? Hij zegt, nee, hij hoeft niet de intentie hebben dat hij imam is. Maar. Hij zegt, hij krijgt niet de beloning. Van de jamaa. Hij krijgt niet de beloning van de jamaa. Alleen. Als hij intentie heeft dat hij imam is. Begrijpen jullie dat? Dus hij krijgt geen beloning. Van de 27 graden. Uh, als je in Jamaa bidt. Dat krijgt hij niet. Oké. Okay, maar als hij halverwege het gebed. De intentie van imam doet. Dan krijgt hij de beloning van uh, Jamaa. Ook al is het halverweeg. Hij zegt, want de intentie van imam zijn is niet een voorwaarde dat het in, in, de, in de begin van het gebed is. In tegenstelling tot intentie van ma'amum. Dit moet gebeuren voordat de ma'amum begint met bidden. Oké, okay. uh, imam Ibn Abdussalam en imam Ibn Arafa, een groot, uh, hele grote geleden in de Maliki Madhab, ze zeggen, ze hebben kritiek geleverd op deze mening. Ze zeiden, oké, okay, dat betekent dat diegene die alleen bidt en iemand sluit bij hem aan en hij doet niet in tegen dat hij imam is, dat hij nog een keer in jamaa kan bidden. En dit klopt niet, zeggen ze. Hij zegt... En andere ulama hebben gezegd, en ik denk niet dat iemand deze mening aanhoudt. en imam Lakhmi is een hele bekende imam. Hij heeft een boek is pas gedrukt door uh, Qatar uh, Ministerie van religieuze zaken, al Een hele grote boek heeft hij geschreven, al Lakhmi, en hij heeft bepaalde meningen die uit de met hebben zijn, ikthiyalat keuzes die niet volgens de fundamenten van de med hebben zijn. Maar Imam Khalil heeft zijn Muqtassar gebaseerd op deze boek. Niet alles, maar hij heeft het als bron gebruikt. En uh, Lachmi, uh, Ibn Aysir hij heeft een mooie poëzie. Als ik me niet vergis, Hij heeft het tegen de vrouw gezegd. Hij zei tegen haar in de poëzie. Hij zei tegen haar, uh, je hebt mijn hart verscheurd zoals Lachmi de medder van Malik heeft verscheurd. Dus met andere woorden. Imam Lachmi heeft verscheurd. Dus hij is uit de regels van de mezheb gegaan. Dat wil hij daarmee zeggen. Maar hij heeft echt die Die volgens de fundamenten van de mezheb van Marik zijn. Imam Lachmi heeft gezegd. Je krijgt de, je krijgt de beloning van Jana'a, ook al heb je niet de intentie. Oké. Okay. Dus intentie om imam te zijn is niet verplicht. Krijg je de beloning? Latere geleden hebben we gezegd, je krijgt de beloning, ook al doe je niet intentie van imam. Maar dat de intentie van imam geen voorwaarde is, is niet in alle gebeden. Dus als hij uh, volgens uh, Ibn Abdus Salam en imam... nee, uh, volgens uh, de vroegere geleerden. Maar de later geleerden hebben gezegd: Hij krijgt wel de beloning. Imam Lachani heeft het gezegd, hij krijgt wel de beloning. Uh, uh, voorwaarde dat je imam, dat je intentie doet dat je imam bent, is geen voorwaarde. Maar niet in alle gebeden. In bepaalde gebeden is het voorwaarde, anders is het gebed ongeldig. Wanneer is het een voorwaarde? Het is een voorwaarde in Salat al Jumu'ah. Salat al Jumu'ah, de imam, moet intentie hebben dat hij imam is. En het samenvoegen van de gebeden tijdens regen. Ja, als het heel erg regent, wanneer heel erg? Dat betekent dat iedereen of de meeste van de mensen hun hoofd beginnen te bedekken. Als het zo regent, dan mag je maghrib, alleen Maghrib en Isha samenvoegen. Dan een beetje Maghrib, 10 minuten later, met de intentie dat je Maghrib en Isha samenvoegt. Dan een beetje Maghrib, en dan doe je weer iqama en dan een beetje uh, Isha. Maar dit is alleen Jama'a, niet alleen. Alleen Jama'a. Als, als je dat doet, dan moet de imam intentie hebben dat hij imam is. Dus in Jum'a ah en in de samenvoegen van de geweden tijdens de Regen. En in angstgebed. Angstgebed is bijvoorbeeld. Als je in oorlog bent. Ja. En je wordt. Het is tijd om te bidden. En je wordt aangevallen. Oorlog is bezig. Oké, dan bid, dan bid je. Op een bepaalde manier. Dat gaan we later behandelen. Daarin bidt de imam. Hij leidt twee groepen. Eén groep bidt met hem. Daarna maken ze hun gebed af. En daarna komt de tweede groep. Die gaat met hem bidden. Maakt hij. Eh. Uh, in ieder geval, dat gaan we later behandelen. In zo'n gebed moet de imam interesse hebben dat hij imam is. En in istigelef, wat betekent istigelef, als de imam hij bidt, het achter hem, en hij verbreekt per ongeluk zo door, dan moet hij gelijk eruit en dan kiest hij iemand die moet leiden. Meestal diegene diegene uh, achter hem, precies achter hem. Dan, dan loopt hij naar achteren en dan gaat de andere, degene, die wordt dan de nieuwe imam. Mustaghlif. Hij heet Istighlif. Deze persoon die de nieuwe imam wordt, die moet de intentie hebben dat hij imam is. Want hij was ma'am, hij moet de intentie veranderen. Anders is het gebed uh, ongeldig als hij dat niet doet. Oké, okay, de tweede voorwaarde is dat als je fart gaat bidden, dat je niet gaat bidden achter een imam die nafila bidt. Bijvoorbeeld, als je in Ramadan, en dit gebeurt vaak in Ramadan, ga je naar de moskee, heb je Ishaq gemist. En dan zit de imam Taraweeh te bidden. Is nafila. Kun je dan bij hem aansluiten? Die twee rak'aad, en als hij klaar is, dan sta je op. Maak je die twee laatste rak'aad af van Isha, of niet? In onze mensheid, dat kan niet. Je kan niet Nafila, uh, je kan niet vast bidden, achter Nafila. Dat is onmogelijk. is ongeldig. Oké, okay. maar als jij Nafila wilt bidden, achter iemand die vast bidt. Kan dat? Ja, dat kan. Want Nefila is een lagere positie dan Fard. En wat zwakker is, kan gebouwd worden op datgene wat sterker is. Bijvoorbeeld, hij zegt, uh, in Doher, je hebt als Doher in Jama'a gebeden, je gaat naar andere moskee, je zit te bidden, uh, zou je dan Nefila achter die imam kunnen bidden, vira Toen De, de mij zeggen, het is makro om de Nafl vira elkaar te bidden. Er moet altijd twee. Twee rak'a, en dan het slim, en dan twee rak'a, en dan het slim. Het is groot geluid tussen de Malikië en de Ahnaaf. Hij zegt, dan zou je het kunnen doen, om vier rak'a navelen te bidden, achter iemand die bijvoorbeeld doorbidt. Hij zegt, maar dit kan alleen, op de uitspraak, dat het toegestaan is, om navelen vier rak'a te bidden. Maar de menshoor met hem is, dat het macro is En hij gaat... Je doet niet een daad om dichterbij bij Allah te komen, met wat makkelijker is. Maar je zou het wel kunnen doen bijvoorbeeld Jumu'ah. Ja, Jumu'ah is niet verplicht op je. Maar je gaat gewoon om de God te luisteren. En dan bid je Nafila. Ja, je bidt Nafila. Je doet de intentie om Nafila te bidden, bijvoorbeeld. Ja, achter de imam. Of je hebt al, uh, ja, dat... En hij zegt, bijvoorbeeld iemand, hij is wakker, hij, hij is te slapen en hij gaat zubig bidden. Hij gaat zubig bidden nadat de zon is opgekomen. Kun je dan achter hem bidden? Met de intenc van Navina? Ja, dat kan. Oké, okay, de derde is... De voorwaarde van uh, Ektida is dat je de FADG gebed. Komt ie weer. Is hij nog steeds zo of niet? Ja, hij zegt je kan niet FADG bidden een bepaalde fart, bijvoorbeeld een gebed, achter iemand die ook dezelfde... Nee, dat je fat bidt, achter iemand die een ander fat bidt. Bijvoorbeeld jij moet een Zohar bidden, en iemand bidt Aser. Dan kun je niet achter hem dat bidden, want de vart moet precies hetzelfde zijn. Want de imam, hij leidt jou, en jij geschikt met hem in intentie. Zo heeft imam Merk het gezegd. De belangrijkste, belangrijkste de fundamentele van imam zijn, jama'ah is dat je de imam volgt. Maar als jij doorbidt en hij bidt Asr, dan volg je niet de imam. Je bidt een hele andere gebed. En de vierde voorwaarde is, dat de gebeden, als je bidt achter de imam, dat ze moeten gelijk zijn in drie zaken: in ADA of QADA. Weet jullie wat ADA is? ADA is dat je het gebeurt binnen de tijd bidt. En QADA is dat je het gebed bidt buiten de tijd. Dus het zogenaamde na Maghreb. Asr na Maghreb. Fijr, eh, uh, uh, nee. Nice. مغرب ان عيشه نافجر هذا هذا قضاء اشتدان بيت يبيت الظهر نافجر دانس قضاء بيت اتنا عصر اثنو خصيت اداء ما رأيش انضروري تعد بخلاف اليداد Dus als je Zohar bidt, achter een imam, die Zohar kada bidt en jij bidt hem Ada, dan is het ongeldig. Of andersom, hij bidt hem Ada en jij moet Zohar van gisteren bidden. Ja? En je bidt hem achter een imam die Zohar van vandaag bidt, dan is jouw gebed ongeldig, want ze komen niet overeen. Oké, okay. dat is voor de meliki. Ada is dat je binnen de tijd bidt. Ada is dat je binnen de tijd bid. Ja, Zo het een beetje bijvoorbeeld, op de tijd of na Want Want een echt heeft echtiariteit en daurieriteit. Als je een bit in echtiariteit is hij ada. Een beetje in daurieriteit is hij ook ada. بيت قضاء. قضاء في المناء المغرب ، هناك قضاء ، قضاء يعني انهال ، ادائس ، وبتائس بيضاء ، بغربي ذات اوكي ، ديت في ملك المذهب ، إن شافعي المذهب ، هذا ليس ذو بالشافعية ، الظهر بيضاء ، هذا قضاء ، هذا ليس اداء in Malikimadhabda. Oké, okay. stel je voor: er is een shafii imam, Hij biedt een dochter. Iemand is Shafi'i. Ja, broeders. Eentje van hen is Shafi'i. En ze gaan, ze hebben dochter tijd hebben ze gemist. Met andere, de echte realiteit voor ons. En het is Allah Asr. Dan kun je niet achter die CVE bidden. Die is door een Want voor die Shafi'i is het kada. En voor ons is het edda. En je kan niet edda bidden achter kada. Dat is ongeldig, want het gebed komt niet overeen. En. Of iemand, hij moet een dochter bidden die hij heeft gemist. Maar hij weet niet welke dag het was. Ja, hij weet het niet. Het kan vrijdag zijn, het kan donderdag zijn, het kan woensdag zijn. En jij weet zeker het is donderdag. Jij moet ook een dochter inhalen. Kun je dan samen bidden? Nee. Want jij weet wanneer het moet, hij weet dat niet. Dan kun je niet achter elkaar bidden. Want de, het gebed moet overeenkomen met elkaar. Is dat duidelijk voor jullie? Oké, okay, de volgende voorwaarde is, de vijfde. Ja, maar je kan toch niet andere gedreden bidden als je één nog niet hebt gedaan. Maar je bent vergeten, bijvoorbeeld. Je bent zorger die je moet bidden, ben je vergeten van dinsdag. En je bent alleen vrijdag begrijp oh, je? Yeah. Het is zo lang geleden. De vijfde voorwaarde is dat je de imam volgt als hij de kabinet al-Ihram doet en bij vleen. Dus dat betekent dat je de taqbeet al doet nadat de imam klaar is met het zeggen van taqbeet al Dus jij zegt taqbeet al-Ihram pas als de imam klaar is met het zeggen van taqbeet al Zo ook met teslim. Jij zegt teslim pas als de imam klaar is met het zeggen van teslim. Jullie weten dat taqbeet al is duidelijk. Teslim ook. Teslim is zegt assalamu alaikum. Pas als hij klaar is dan pas zeg jij dit is Maliki mazhab, in Hanafi mazhab is het anders. Dus als je ooit ayn moskee bent, of Pakistanse moskee, dan zie je ze doen gelijk met die imam. Moet je denken van het gebed Want in hun heb is het zo. Inna ma, de profeet sallallahu alaihi wasallam sallam heeft gezegd, Inna ma zu'ida l'imamu fa eza Uh, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd De imam is, ge, is, is, uh, is geplaatst om zo gevolgd te worden. Dus als hij takbir doet, doe dan naar hem Takbir. Fallaw Rama ou Islam. Dus als je een van de twee, de takbirat al-Ihram. Of de teflim. Ja, een van de twee of beide. Voor de imam zegt. Of tegelijk met de imam. Dan is je gebed ongeldig. Dus, je zegt de een ikraan voor de imam. Of de imam zegt het en jij zegt het gelijk. Tegelijk met hem. Dan is je gebed gelijk ongeldig. Of je nou klaar bent met het zeggen van de tekbeer uh, of de teslim ja als je ermee klaar bent voor de imam of na hem en dat met teslim dat is niet altijd zo dat ga ik like later behandelen uh, maar tekreet al-ihram en teslim als je zegt voor de the imam is een uitzondering op teslim hou uh, het alleen eh, uh, onthoud dat. Maar, als je tekbir al-ihram en teslim, of een van de twee, voor de imam doet, of tegelijk met de imam, is je gebed ongeldig. Of je nou voor hem klaar bent met het zeggen van tekbir of teslim, of na hem, of tegelijk met hem, dan is je gebed ongeldig. Oké. Okay. Maar als je de tekbetel ihram of de teslim zegt na de imam, je zegt het na de imam, maar je bent klaar met het zeggen tegelijk met de imam of na hem, dan is je gebed geldig. Ja? Dus als je de tekbetel ihram of de teslim. Je zegt het na de imam, maar je bent uh, na de imam klaar, of tegelijk met de imam, dan is je gebed geldig. Maar, als je na de imam begint met tekweer of teslim, en je bent uh, klaar, voordat hij klaar is met het zeggen van de tekweer of teslim, dan is je gebed ongeldig volgens de Mu'tanad in de midden. Begrijpen jullie dat? En dit geldt voor degene die het bewust doet of de onwetende. In Iran en in salam. Ik weet het en Dit geldt voor diegene die het bewust doet, en, de, diegene die het bewust doet en diegene die is on, on, onwetend. Hij is jahil, hij weet het allemaal niet. Hij is niet bestudeerd. Dan is het gebed ongeldig. En ook voor degene die het onbewust doet. Hij is niet, hij, hij heeft kennis van, hij heeft bestudeerd. Hij weet het, maar hij heeft onbewust gedaan. Als je dat doet in ikhram, dan is het gebed ongeldig. Hetzelfde. Want hij is geen ma'moem. Hij is voor de imam begonnen. Dan is het gebed ongeldig, ja. Dan doe je van uh, plus minus. Dan doe je dat. Ja, ik kan er zelf even nadenken, toch? بخصوص وثيقه تكبير الاحرام في القضاء تخليك هو تخليك في حاله في فاس Maar toen je henef was of niet? In ieder geval, weet je zeker dat je tegelijk met hem de ihram hebt gedaan? Of denk je alleen, je zegt ik heb alleen zijn handen omhoog gezien gaan. Misschien was je al klaar ermee. Maar ik kan me niet voorstellen, je hoort iemand te kweer zeggen en dan zeg je, ja, ik heb tegelijk met hem gezegd. Dan ben je toch een beetje te laat. Dan heb je toch een beetje na hem gedaan. Ja, dan heb je na hem gedaan. Dan dat betekent niet dat je het tegelijk met hem gedaan. Maar was je voor hem klaar of na hem of tegelijk met hem? Als het tegelijk is, dus je begint na Hem en je eindigt tegelijk met Hem, is je gebed geldig. Dat geldt hetzelfde. Nee, nee, kijk, dat is wat anders. Als de imam twee keer te slim doet. Als de imam twee keer te slim doet. Die eerste te slim is hij al uit het gebed. Als je na nou de eerste doet, dan geldt dat niet. We hebben het over een imam die één keer te slim doet. En die doet te slim voor hem of tegelijk met hem. Daar hebben we het over. Niet hij doet de eerste. En dan wil hij de tweede gaan doen. En dan doe je met hem de tweede. Je hebt de eerste. En jouw eerste is gelijk met zijn tweede. Nee, dat bedoel ik niet. Ik heb het over, imam doet één keer slim. En je doet het voor hem of tegelijk met hem. Maar slim is wat anders. Het teslim, hij zegt, er is een uitzondering voor diegene die kennis heeft over dit onderwerp. Maar hij doet het onbewust, hij is vergeten. Hij zegt, in, in tekwit el-ihram is het hetzelfde als hij het tegelijk met de imam doet. Of voor hem, dan is zijn gebed ongeldig. Maar in de teslim, euh, dan is dat seho, dan wordt het gezien als fout in het gebed. Dus als je voor de imam, hij zegt als je voor de imam onbewust teslim doet, of het gelijk met hem, dan draagt de imam jouw taal. Ja? Maar je moet wel die teslim opnieuw doen. Als je die teslim niet opnieuw doet, of u doet het pas later, als uh, een lange onderbreking ertussen is, dan is je gebed ongeldig. Begrijp je dat? Oké, okay. en daarna zegt hij, maar in andere zaken van het gebed... Het voorgaan van de imam in andere bewegingen en uitspraak van het gebed. Dus niet tekbirat al en niet teslim. Andere dingen behalve uh, tekbirat al-Ihram en teslim. Als je voor de imam gaat of tegelijk met hem. Dan maakt dit je gebed niet ongeldig. Maar als je voor hem gaat is je gebed. Nee heb je haram gedaan. En als je tegelijk met hem gaat heb je hem gedaan. Dan hoor je, dit doet een record voor de imam. Ja? Dan moet je teruggaan. Waar de imam is. En ook al de jaren kort, deed de imam, ging de imam naar jouw record doen. Dan moet je alsnog teruggaan naar je standpositie. En dan doe je weer een record opnieuw. Niet dat je zegt, hij heeft nu al een record gedaan. Dus ik blijf maar in een record. Nee, je moet opnieuw de record doen. Ja, en als je het tegelijk met de imam doet, is het makkelijk en het is aangeraden om na de imam te doen. Ja? Dus de imam doet het je doet na hem doet. Dat is het. Dit is de hoofdstuk van vandaag. Zijn er vragen?